Brothers radio Show, advocatenkantoor Flywheel, Scheister en Flywheel. Vandaag deel 5, de bias is zo groot.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 Hartstikke saaie plaats, conferentie, ja, dag. Met meneer Raffelli, de heer Flywheel wil u even spreken. Oh, wat is er met uw hand gebeurd? Helemaal in verband. Allemaal de schuld van de baas, meneer Ik kwam gisteren om drie uur binnen. Nou, toen werd de heer Flywheel boos en zei dat ik voortaan stift op tijd moet zijn. Als de klok neken slaapt, dat zei hij. wat denk je? Kom hier in alle hoogte binnen en jou hoor...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 Ja, ik heb hier vandaag een brief voor de heer Flywheel. Dankjewel, postbode. Nee, hey, post. Ik dacht dat je van mij ook een paar brieven zou hebben. Ja, brieven voor u. Hoe is de naam dan? De naam? Ja, die staat toch op die post? Over welke post heb je het dan? Nou, maakt niet uit. Kom, post, deur, post, sluit, Ah, ja, lospost zou je dus bedoelen, hè. Maar je weet zelf niet wat je daarvoor hebt. Kan wel zijn, maar jij bent lekker ook niet waar ik het Ja, heb. mooi, de grote. Was dat de postbode die ik daar hoorde praten? ja.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 Wat ben je toch een trage denker, man. Is er eigenlijk iets waar je snel in bent? Ja, ik ben snel moe, baas. Dan, dan komt ik slaap s'nachts ook slecht. Gek is dat, heb hebben het overdag, slaap je prima. Ik heb de hele nacht weer op een slaap ik ben dood toch. Weet je wat je daar tegen kunt doen, hè, tegen slaapwandelen? wandelen? S'nachts geld meenemen voor de bus. Geld? Waar moet ik dat vandaan halen, u betaalt me nooit...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 En Scheiester hoort niet bij de firma. Maar waarom staat zijn ander dan bij? Ja, de heer Scheiester is er met mevrouw van gegaan, zie je. En daarom heb ik hem op ons naambordje laten zetten. Uit dankbaarheid, zeg maar. Hé <lacht> hey, Ravelli, waarom gebruik jij Scheiesters naam niet? Oké, okay, verander ik mijn naam. Heet ik voortaan Scheiester Ravelli. Ja, binnen. hè? Oh jee, een agent? Ja, u, u bent dan verkeerde adresagent.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 Ach, oh, Supier, ik zou graag de directeur even willen spreken. Nou, deze komt ook, mevrouw Van Riegel, hij verwacht oh, u. Ik oh, hoe maakt u het, meneer de directeur? Dag, mevrouw Van Riegel. Het was een tijd geleden dat we u hier voor het laatst gezien hebben. Ja, ja, ja, maar het bezoeken van gevangenen is niet het enige goede werk dat ik doe.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 Maar ja, als u met hem wilt praten, vind ik dat prima. Hij zit in het cellenblok hier pal onder. En waarom zullen we Ho, ho, ho, ho. Stilte, stilte, graag. Dank u. Nou, hier is mevrouw van Riegel. Uh, Ravelli. Ravelli. Dit hier is mevrouw Van Riegel. Ja, stop haar maar in een andere cel, hoor. Het is hier al krap genoeg. Nee, deze dame is hier voor jou. Ze wil je helpen, Ravelli. Ja, ja, precies. Ik wil je helpen om een andere weg te kiezen. Een, een nieuw leven te ja, beginnen. Wat moet ik nou met een nieuw leven? Ik ben nog volop bezig met mijn oude. Oh, arme ziel. Misschien kan ik je het licht laten aanschouwen. Ja, liever geen licht, dame. Als ik je stem zo hoor, denk ik dat je in het donker wel genoeg bent. Het oh. de baaien is zo. Ja, ja, ja. Ho, ho, ho, stop, on... stop onmiddellijk met dat gezang, Ravelli. Uh, begrijpt u nu ons probleem, mevrouw van Regel? Laat ons maar even alleen, meneer de directeur. Zoals u wilt, mevrouw. Ja. Ach, arme ongelukkige stakker.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 Waarom bent u eigenlijk gekomen? Om je te helpen, arme ziel. Om stem te geven aan je diepste verlangen. Stem geven, dat is prima. Zie jij dan de tenoorpartij, Zwaar? hè? Want waarom zou Ja, maar dat weet je, zullen dat zullen ik ik kan ik niet zo goed geloof de ik hoor. Ja, ja kan je niet ja, zo maar hier ja, ja, naar binnen ja, lopen? Raffa, ja, ja, ja. die alle bezoeken. Dat nou nog mooie oh. zeg. Dan zal een bewaker in functie mij flywiel buiten de gevangenis willen houden. En nou, op zee!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 Wie is deze moeder -kloek? Moederkloek? Meneer, ik ben nog nooit om mijn hele leven zo schandelijk, zo schandelijk beleefd. Dit zal voor u nog heel wat voeten in de aarde hebben. Heb u uw eigen voeten wel eens in de aarde gezien, zeg? <lacht> op de plek die ze innemen, kunnen ze een heel flat gebouw neerzetten. Ah, wel. Ik trek mijn handen af van jou en van dit... Dit monster hier, wat mij betreft, is je levenslang, maar ik was mijn handen in ons kant. Heel goed, kan je misschien gelijk je nek mee wassen. Ja, de, de directeur zal hier meer van horen. Eigen schoot, als je wat minder uit je nek klets hoef je hem ook niet zo vaak te wassen. Oh. Nou goed, Ravelli, nou wij. Hoe krijgen we jou hier uit? Sorry, maar ik vind hier helemaal niet weg, want waarom? Ja, jongen, je gaat me toch niet vertellen dat je hier je hele verdere leven wil wonen, hè?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 Zitting. Iedereen staan, Hier is de voorzitter van het hof, de, God, de lachbare heer... ...Kalem Airplane. Goedemorgen. In de zaak tegen Emmanuel Ravelli gaan we nu de derde dag in. Meneer officier, het woord is wederom aan u. In lachbare, dames en heren, leden van de jury... ...en ook u, mijn zeer gewaardeerde collega aan het recht, meester Flywheel. De zaak Ravelli lijkt mij na twee dagen zitting duidelijk en zonneklaar... ...zodat ik geen verdere getuigen charge zal oproepen... ...en aanklacht voor dit moment laat rusten. Rusten? hè? mij hier al het werk laten ja. doen. Hé, hey, de lachbare, ik protesteer. Ik mag me weer aan afbeulen, hè? want ik ben toch maar pro-deo. Het is weer eens het oude liedje. Ja, dat liedje ken ik toevallig ook. Over welk liedje heb jij het nou weer? Deo, pro-deo, pro-deo, kutbare...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 Maar ik ga me toch niet vertellen dat u getuige onder een zekere druk hebt gezet. Een zekere druk? Achterover gedrukt? Hij betaalt maar de helft van wat hij ze belooft. De rest drukt hij achterover. En u achtbare, ik mag toch hopen dat dit alles in het protocol wordt opgenomen, ja? Opnemen prima. Als er maar niks onder mijn toestemming wordt uitgezonden. <tiedert> meneer, de meneer de verdediger, opwaarschuwt u voor de laatste maal deze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 De getuigenbank is voor u. Ach, laat me zitten, edelwijze. We hebben thuis een rundledere bankstel, dus wat moet ik met dat krakkenmidden gehouden bankie van u? Radwilly, ga in de getuigenbank zitten. Ja, men kan het hier vandaan ook heel goed zien, hoor, baas. Al dan vraagt u hem dan maar dan van een diep baas. Hij is die naar niet de deed Ja, maar die heb ik helemaal niet bij mij. U bent nog dat zweer ik. Plak ze de naar en ja, dat ligt volgens mij hier duizenden kilometers vandaan. Steek twee vingers van uw rechterhand op. Maar hoeveel hoef niet. Bent u morgen nog geweest? Steek die vingers in de lucht, man? Oké. Okay. Nou, belooft u de waarheid te vertellen niets dan de waarheid? Dat wil ik eerst met mijn verdediging overleggen. Geef antwoord! Ja of nee? Oké, okay, nee. Waarde, <lacht> waarde! Wat, wat maakt u een herrie, edelheftige? Je zet geen gezicht zo'n oude man die met zo'n klein hamertje zit te spelen. Meneer, nog wat Wilt u nou alsjeblieft met uw verhoor beginnen? Raffelli! Wie deed het en waar was je op de avond van de 5e december? Ja, maar wat bedoelt u nou precies met wie deed het en waar was ik? Ja, ik heb een beetje haast. Ik stel twee vragen tegelijk. Ja, maar dan heb ik ook nog een vraag. Vuur maar af. Vuur maar af. Ja, dat is leuk. Ja, leuk. Hoe kan je hier dan op de rechter gaan schieten? Je hebt niet eens een wapenvergunning. Blijf Flywheel, als er u ervoor kunt zorgen dat dit proces u eindelijk ongestoord voortgang kan vinden... ...ben ik bereid het hele incident door de vingers te zien. Ja, u ziet het door uw vingers, de aanklager ziet het door zijn bril, ik zie het niet meer zitten... ...en zo hebben we allemaal ons eigen kijk op de zaak, hè? Maar goed, Ravelli.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 alweer protesteren tegen deze gang van zaken. Dit is inmiddels al de vierde lezing van het gebeuren die verdachte hier optist. Optisten? Wat krijgen we nou? Geef toe, ik vecht, ik beledig vrouwen, maar ben toevallig geen open. Optisten? Verdachte, ik verbied u rechtstreeks tegen een officier van justitie te spreken. U richt zich of tot mij, of tot de jury. Oké, oké, okay, okay, edelman. Hallo, jury. Hoe gaat het met jullie? Goed geslapen vannacht? Wordt toch mooi van de rechter, hè? Dat jullie hier lekker mogen zitten, niet in je werk hoeft, hè? Ja, ja, ja, ja, ja momentje, graag. Meneer Flywheel, alsjeblieft, ga door met je verhoor. Ja, moet ik hem nou nog meer vragen stellen? Ik word er doodziek van, de lachbare. Trouwens, ik weet niet meer. Misschien weet meneer de officier er nog een paar. Eerlachbare, ik zie van een kruisverhoor af. Lijkt me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 Geluister naar de vijfde aflevering uit het speciaal in 1932 voor Groucho en Chico Marks geschreven Radio Vuitton, advocatenkantoor Flywheel, Scheister en Flywheel in de bewerking van Chris van Horen. U hoorde Luc Lutz als Waldorf T. Flywheel, advocaat van kwaaie zaken, Pieter Lutz als Emmanuel Ravelli zijn diefjesmaat, Maria Lindes als Miss Dimpel zijn secretaresse. Verder hoorde u de stemmen van Arnold Gelderman, Bob van Jo Joffiche en Olaf Wijnands. Technische Realisatie Tom Prudon en Monique Stam, Productieassistentie Marga Oskamp, Regie Hero Muller, Eindredactie Justine Pauw.